de gelijknamige roman van Jeff Gerards. Vandaag het eerste deel. Met Velge. Goedemorgen Velge. De districtscommandant hier. Er is een oproep binnengekomen bij de brigade de Pinte via 901. Ze zijn al ter plaatse. Een oudere vrouw met hoofdschot. U moet met de A-ploeg ter plekke gaan, voor verder onderzoek. Mm -hmm. Het adres is Hélène Leblanc, Eikeldreef 62A, Sint-Martens-Latem. Ik herhaal het adres. Hélène Leblanc, Eikeldreef 62A, Sint-Martens-Latem. Ik heb alles genoteerd, oké. Okay, ik doe het nodige. Mag ik Guido even? Heer Paul? Goedemorgen, Guido. Verzameling van het A-team, vertrek nu plus vijf. Lijk met hoofdschot in de chique côté. Een madame in latem Saint-Martin. Welkom oud-commandant. Mm -hmm. Met districtscommando. Commandant Velge hier. Jawel, commandant. Ik vraag permanente radioverbinding met de crisisstaf op het transmissiecentrum. Mm -hmm. Het A-team zal alle gegevens voor coördinatie doorspelen in verband met die moord in Sint-Martenslaatheim. En uh, het parket met de substituten zo. Mm -hmm. Niet voor 11 uur op de hoogte brengen zoals gewoonlijk, oké? Okay? Wil commandant. Mhm. Mm Come on, come on down. Eikeldreef 62A, Johan. Wilco commandant. Oké. Okay. Ja. Zeg, zo jij er eens op, Mark, op het stadsplan. Het moet ergens voorbij de dorpskom van Latem zijn, richting deuren. Ja, de Eikeldreef, wacht ja. uh, Steenweg. De Kleine Gentstraat. Hm. Neerstraat 7 Koten. Ah, hier, ik heb het. Ja, je moet uh. nog verder rijden tot aan de sterren. Uh, Brico Center aan uw linkerkant, daar komt bij bij die eerste hoerenkoten. Daarachter is terecht, Johan. Ja, uh, uh, oké. Okay. Ik denk dat ik weet wat het is. Het is weer warm, hè, zeg. Guido. Ja? Roep ergens eens op en vraag meer inlichtingen over Hélène Leblanc. Dat is haar naam. Ja? Ja, hier is hij. Lima, Echo, Bravo, Lima, Alpha, November, Charlie. Ja. Zal alleen nog andere rijke weduwe zijn, hè? Oké. Okay. Verlost. Ja. Twee keren, notaris Norbert Leblanc. Overleden, 27-22. Twee Ja. Notaris Norbert Leblanc. Aha, aha. zeggen 84. Ja. Nul zoon. Vanaf ambassade, zeg. Pakistan. Ja, ja. En een dochter in New York. 1700. Jawel. Jaguar. Ja. kan niet missen. Nog verder, Johan, nog verder. Uh, ja, helemaal. No. Ja. nu nog die geheime info. B. Morale personalia. Huh? Ja. Hier moet je er al uh, naar rechts gaan, Johan. Ja. Info-money. Ha! Info-money. alle mannen. Dat zou wel. Ja, Kaza, uh, uh, politiek, liberaal, Frans sprekende, Bourgeoisie, uh, Robert Leblanc. Ja, liberale Frans Dion, ja. natuurlijk, ja. Ja. Negatief. Ze staat in naar links. Negatief. Ze in ze Ja, ja, ze station, een hè? Ja, ja. Aan punt, verkeersovertreding, gebruik als indicatie negatief. Ja. Uh, yeah. Ah, zeg, met die verkeersovertredingen, dan moeten we eens nader bekijken of we daar niks mee kunnen doen, hè? Ja. Oké. Zeg Maak is dan nog altijd goed? Voor? Krijg maar ver tot aan het dorps komen uh, Johan. Ja. Ah, Oké, okay, wel. Uh, eerste opdracht: alle mannen waarmee ze ooit in de pijp is gekropen, opsporen en ondervragen. <laughs> Familie en kennissen uit de computer kittelen. Ja. En de tweede opdracht: La Casa aan het Sint-Pieter station door de vinger draaien. Hè. Ja, ja. <laughs> dat is een lesbienne kot Dat is correct. Ah, zet ze maar eens onder serieuze druk, dat kan nooit gekwaasen. Wacht, wacht, wacht, ja. Ik denk dat we bijna zijn. Ja? ja. Zo is Wacht, hè. Hier, hier rechts moet uh, Eikeldreef zijn. Nee, nee. nee, nee Het is nee, nog verder. Nog niet, nog, niet, nog, ah. niet. nog verder. Hier, voorzichtig. Ah, ja, god, oh, god. die verdoel ligt. schrijf die zijn nummer eens op. Postenblik, links. Jongens, zeg. Ja. oké okay. Merelstraat, ja dat klopt nog altijd. Ah. Ja. Mai, mai, mai. Hier hebben we dan de Vinkenlaan. Ja. Hier komen we. Hier naar rechts. Uh, ja. Jan. Ja. Prachtige buurt, is zeg. Ja, ja, ja, ja, dat ja je we ja, ja. wel zeggen. De ja. chique côté, Johan, de meisjes mag je met rustbladeren, hoor, helemaal gewond door. oké. Hier naar rechts, Johan. Ja, nu komen Wacht, we. Wacht, ik denk dat we nu er ver gaan zijn. Ja, uh, ja, ja. Als ik me niet vergis, moeten we hier nu rechts. De volgende straat? Ja, de Eikeldreef hebben. Ja. Je moet eens kijken, ik denk dat die er is. Johan, voorzichtig. Daar staat, vanaf, voilà. ja, Eikeldreef. Ja, ja, ja. Hier zijn we. 62, hè? Ja. Dat moet aan de rechterkant zijn, 26, Ja, De paar zijn aan de rechterkant. Dan ja, moet daar rechts op het einde zijn op het einde? Ja, ja. ja Oké, okay, rijmen we dan. Ja, ja, ja. Hier, 52. Ja. ja, voorzichtig, niet te vlug. Ja, dat is dan maar zo 6. Op. Ja. <laughs> de... 58. Ja, de duivekjes komen. Ja, hier. Hier zijn we. Nee, dat is 62. 62, ja. ja. Ja, daar. Hier, hier. Oké, oké, oké. Zet de wagen maar naast die combi van onze collega's <laughs> uit de Pinter, hè. <laughs> ja. ja. Ah. Zo. Ja, kom. ja. Dank u wel. Ja. Ja. Oh, oh rap, doe je wel, hè. Kom direct, hè, man. Ja. Als ja als Adjudant Meus, Territoriale Brigade de pente tot uw auto's, mijn commandant. Goedemorgen, adjudant. Wie heeft er verwittigd? De werkvrouw, mijn commandant, die alle dagen om acht uur komt schoonmaken en haar madame dood heeft aangetroffen. Uh -huh. Telefonische oproep 901. Het district heeft de oproep naar ons doorgespeeld omdat het mens over een ongeval sprak en de telefoon dichtgoorde van emotie. Zo gauw we vaststelden dat het moord was, heb ik het district opnieuw radiofonisch opgeroepen. Oké, okay. ze had dus een sleutel. Inderdaad, ik dan, dan. En werd ze al ondervraagd? De pp ligt ter uw beschikking. We hebben het mensen aspirintje moeten geven. Ze zit in de keuken. Ja, oké. Okay. Verder nog iets? Met drie manschappen hebben we het huis en de hof bevroren. en Pjumier vastgesteld dat er geen enkele deur of venster gecruiseerd is. Geen banden of voetsporen, alleen paardenhoeven. Denkelijk van een ruiter. Oh ja. Is dat alles adjudant? Nee, mijn commandant. Het hondje van madame hebben we ook dood aangetroffen. En zo. Natuurlijke dood. Ik denk van niet, mijn commandant. Oh. Oké, okay, ja. ja. ja. ja, kom maar Ja, Oh, kijk, kom. Ik wil de verzetten. Nee, ik wil de verzetten, alleen de ah. Eerst even die kogel zoeken. Ah, hier heb ik hem al. Mm -hmm. Zwaar kaliber volle koperen mantel, topschuin afgeplakt ja, 355 dus kaliber 38 zes linkse trekgroeven breedte van elke groef 1,45 mm moet ik eens even nakijken in mijn wapenagenda Waarschijnlijk Revolver 38 Special. Mm -hmm. Ja, geen enkel kruidsporen. En hier. Ja, een keurige rij gaatjes. Die beginnen even boven de borsten en eindigen in de onderbuik. <laughs> Het is alsof de moordenaar een liniaal heeft gebruikt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gaatjes. En geen bloed. Aard van steekwapen, dat is voor de autopsie. Rival mortis is ingetreden. Dus waarschijnlijk verwondingen toegebracht na de dood. Gitzwarte pubisbeharing. Hé, hey, wat is dat hier? Lang wit gekroot haar van zware textuur. Hmm. De duie paarse lijkvlekken onderaan. En. Eh. Oh. Wat is dat nu? Eiwit. Eh. Als dat sperma is, dan is dat waarschijnlijk het eerste spoor van de dader. De wereldregen gerichte slaapkamer als een salon. Lila satijnen lakens. Enkele kostbare antieke stukken in een zee van modern design. Brede ledikant. Paarse zijde sprei met geschilderde vogels. Jan! Kom direct, commandant. Ah, hier. Spectrum foto maken voor de McDonnell Douglas... en op de listings Colt 38 Special zetten. Zorg dat ik de kogel terug heb voordat het parquet er is. Wilco, commandant... Ah, oh, maar. Het is de moeite, zie ik... Dit is de kogel, commandant. Spectrum Incinematic zit in de computer. We moeten op codering en de printout van de Douglas wachten. Ik schat tegen de middag. Uh, wilt u de adjudant even roepen, boy? Wil commandant? Uh, uh, weet je al iets van een Douglas? Nee, hey, ik schat tegen de middag. Ja, Willy? Hm? Oh ja. ja. Iets gevonden? Het hondje. Kapot gemaakt met een priem of zo. Hm? En van welk geslacht is die hond? Een teefje. Hm. Nog iets? Vier champagne glazen. En twee lege flessen reudere bruit. We zijn bezig met het bepoederen. Iedere woensdagavond kwam een vrienden-britje, heeft de werkvrouw gezegd. Een zekere notariskind kind met zijn vrouw. Plus een gepensioneerd generaal. Zij zouden de laatste personen zijn die het slachtoffer levend hebben gezien. Uh -huh. En hoe heet die gepensioneerde generaal? Dat weet de werkvrouw niet precies, maar... ...we hebben het telefoonnummer van de notaris. Hij zal de naam van die generaal wel weten, veronderstellen. Uh, zo rap mogelijk ondervragen, maar eerst zou ik willen dat je even kwam kijken. Kult hmm? yeah. 38, special jacket. Alles pap, zeker. Oh... Nou, geen slechte schutter. Nee, geen slechte schutter en iemand die door het slachtoffer werd binnengelaten. Ah, twijfelachtig. Want de werkvrouw zei dat madame s'nachts nooit één deur op slot deed. Adjudant Mees heeft me daar straks gezegd dat de werkvrouw een sleutel had. Is die adjudant er nog? Nee, hij is vertrokken. De werkvrouw had de sleutel van de voordeur, de enige zonder kruk. We hebben alle andere buiten deur gecheckt. Geen één op slot. Ja, verleden jaar werd er trouwens ingebroken en gestolen. Madame heeft niet eens de moeite gedaan om klacht in te dienen. dus... Ja, maar dan zie ik niet goed in waarom ze een sleutel aan de werkvrouw moest geven. Ja, zij kwam alleen via de voordeur binnen. Ja. Ja, wat was zij voor iemand volgens de werkvrouw? Oh, niks dan goeds natuurlijk. Lief, genereus, een weduwe met een onbesproken levenswandel. <gacht> Je weet toch wat er op haar beefisje staat? Ah, ik heb Petien vanuit de Tramstraat naar de casa gestuurd. Oswald en Karl lopen de buurten af. Nog geen rapport. Ik heb er al voorgevraagd bij de mobiele groep om de omgeving uit te kammen. Mm -hmm. Foto's zijn genomen. Jos en Max zijn bezig met de vingerafdrukken. Ivo en ik doen de huiszoeking en de vuilpakken. De post werd opengemaakt. Alleen reclame, een drukwerk. Ik zal een man een week op surveillance hier laten voor de post... en om de telefoon te blokkeren. Ja, dat is prima. Zeg, heeft de werkvrouw iets bijzonders opgemerkt aan de meubels of zo? Nee, niks. Heh, ze sputterde al in tegen toen haar vingerafdrukken namen voor de vergelijking. Ja, we hebben ook een speurhond gevraagd. Uh, Luitenant Boeks heeft de leiding van de crisisstaf. Uh -huh. Oh ja, nog iets. Welke parameters zouden we in de computer stoppen? Uh, eerst volgende opdracht. Vingerafdrukken van het slachtoffer nemen. Niet op de wetsgeneesheer wachten. Johan heeft de kogel al ingepoet. Het is natuurlijk een illegaal wapen, of die een tip zou op zijn kop moeten zijn gevallen. Ik heb nog aan iets anders gedacht. We zouden van de gelegenheid kunnen gebruikmaken om al de Colt 38 specials van voor de wapenwet van 85 in de computer te poeten. Eh, begin maar met die van het district, daarna zien we nog wel. Ja, dus de lijsten nagaan, gaan, naar de adressen rijden, met elk wapen een proefschot lossen en de kogel meepikken. Yep, that's correct. Zeg, is dat niet tegen die halve wet Kalle waard op de privacy van 1983? We zijn nu in 1990 en we hebben een zakenkabinet. Je weet toch wat dat, dat betekent? De parameters. Nou oh. ja. Uh, neem de lustmoordenaars. De verkrachters. ontslagenen naar de gevangenis. Recidivisten. Die met penitentieer verlof, als we nog zijn. Alhoewel, een lustmoordenaar met een revolver. Nou, ja, doe ook nog iets anders. Laat Mark Borie vagina vocht nemen om vast te stellen of er coïtus voor of na de dood is geweest. Trek conclusies en stop er dan eventueel de parameter necrofielen in. Necrofiele? Oh. Typen die liever lijken vogelen dan levende vrouwen. Ah. Of mannen. Ah ja ja, ja, ja. Ja, nog iets. Ik heb niet de minste zin om morgen in de Kluiskestraat op mijn knieën te gaan zitten voor een stomme bloedgroep. Zeg tegen Mark dat hij een staal van het sperma neemt. En vanavond op de briefing zou ik graag nieuws hebben. Hm. Laat ook uitzoeken of het mensensperma is. Volgend jaar doen we onze autopsie en wapenexpertises in ons eigen gebouw. En daar nemen we professor Moerman en ingenieur Cole terug zoals vroeger. Voordat Tindemans die maffers dood uithaalde. Nou, hij is dood, gelukkig maar. Ja, voor mij had hij gerust nog een paar jaar mogen blijven leven hoor. Maar dan hadden we nu het systeem met de magnetische kotenkaart. Nu moet ons computercomplex die goudmijn voorlopig nog missen. Of het voornaamste is dat we volgend jaar voor de gerechtelijke opdrachten compleet onafhankelijk zijn van de burgers. Natuurlijk, nadien volgt de moeilijkste stap onafhankelijk worden van justitie. Mat zit er dik in. Ja, laat ons hopen. Nou, is dat alles voor de parameters, Willy? Nee. Steek de tippen met witte schaamharen erbij. Als die parameter bestaat tenminste. Hè? Huh? Ja, ja, ja. ja. Hebben er tussen haar dijen gevonden. En dat kan niet van haar zijn. Hier, kijk maar. Uh. Zeg, apropos. Ik wou u terloops zo nog iets zeggen, Guido. Hm? Alleen semi-jacketed, led en hollow point kogels maken in principe pap van een schedel. <lacht> Ik ben de pijp voor dat parket er is voor de afstapping. Thibault, een substituutje van houten zorgt dat je de twee heren in de hand houdt, hè? Tot vanavond op de briefing. Ja. Johan! Ja, hier het transmissiecentrum aan de Groen Dreef. Als je dan de gevraagde informatie is de volgende. Notaris Kim is de hele dag beschikbaar in zijn studie aan de Rozenveldlaan. Mm -hmm. Ik herhaal de hele dag beschikbaar in zijn studie aan de Rozenveldlaan. Tweede informatie. De gepensioneerde generaal, waarmee ze op woensdagavond Britschen, is gepensioneerd luitenant-generaal van de Rijkswacht Welkenraad. Ik herhaal Albert Welkenraad. Over. Begrepen, Roger Alt. Ja, notarisch kind is de hele dag beschikbaar in zijn studie op de Rozeveldlaan. Ik zal er iemand naartoe sturen. En dan hebben we ook nog die gepensioneerde generaal. Je zult verschieten van zijn naam. Ja, zeg het maar. luitenant generaal van de Rijkswacht Welkenraad. Verdomme. Hm. Heb je zijn adres en telefoonnummer? Ja, ik vraag het even. Hmm. Hier, Boel. Mag ik het adres en telefoonnummer van luitenant-generaal Welkenraad? Over. Hier, transmisiecentrum. Een ogenblikje, we zoeken het op. Over. Ja, ze zoeken het op. Ah, oh, Hier, transmisiecentrum voor adjudant Boel. Het adres is de Heide 127 F in Deurle. Ik herhaal de Heide 127F in Deurle. Telefoon 827070. 827070. Over. Oké, okay, Roger out. De Heide 127F Deurle, ja, ja, ja. telefoon 827070. Ja, ja, ja, ja, dat is vlakbij. Ik wist niet dat Albert II in die coté woonde. Haha, idéal pour l'équitation. En oh, effet, mon cher, du sable mou. Oh. Oh, oh, oh, ja. <laughs> Ja, ik denk dat ik in dit geval best directieoperaties op de hoogte breng... en eerst naar de tramstraat rijd om een gekleed kostuum aan te trekken. Of u gaat laten nu met sporen. Ja. En die notaris die zal ik ook maar voor mijn rekening nemen. Bye, bye. Ja. Johan! Are you ready, boy? Here I am, commandant. Eerst een telefoontje, boy. Wilko, commandant. Hallo? Met wie spreek ik? Met huishoudster van de generaal, meneer. Kan ik meneer even spreken, alsjeblieft? Oh, de generaal is niet thuis, meneer. Hij rijdt natuurlijk te paarden. Verwacht en ben een het kweer. Bedankt mevrouw, ik zal eens terugbellen. Dag meneer. Tramstraat boy, en maak er maar een wandeling van. Wilco, commandant. Ah, ha. le soir. Oh, zie. Si. Invasion de rat dans les quartiers abandonnés par les étrangers expulsés. Het is niet waar, de l'ordre des avocats contre reform de code pénal. Die durven er Hey, Hé, hé, hé, pas op hand voor dat paard daar. Hé. Hey. Was dat onze vroegere korpscommandant niet? Wie bedoelt je? Ge? Een generaal Welkraut. Die moet hier ergens wonen, heb ik horen zeggen. <laughs> dat is mogelijk, ja. <laughs> ah. Met eerbied, generaal. Als boel. Wat is hier aan de hand? Generaal, deze morgen werd mevrouw Leblanc dood aangetroffen in haar bed. Een hoofdschot. Vermoedelijk werd ze vermoord. Wat? Ik heb gisteravond nog gebritst. Dat kan niet dat ze dood is. Toch wel, generaal. Mag ik het lichaam even zien? De leden van het pakket zijn met het onderzoek bezig. Maar ik ga en... zelf wel... Overiging. Maar ik, ik kwam, zoals elke middag, mijn aperitief drinken met Hélène, euh, Madame Leblanc. Waarom heeft men mij niet eerder verwittigd, adjudant? Wij hebben u thuis opgebeld, generaal, maar de huishoudster zei dat u er niet was. Tja, wie is de verantwoordelijke officier? Kapitein commandant Velgen van het a 10 generaal. Mm -hmm. Tot uw orders, generaal. Dag, meneer. Dag, uh, mevrouw. Ik, uh, ik heb een afspraak met generaal Welkenraad. oh ja, kom maar ben, meneer. De generaal verwacht. Hè. Dank u, uh, mevrouw. Wel, daar u hier meneer, dat de generaal zal de sepers gaan Dank u, mevrouw. Eerbied-generaal. Welke raad. Aangenaam gaat u zitten. Ik luister. Uh, generaal, directie Operaties heeft me de opdracht gegeven... indien mogelijk van u achtergrondinformatie te krijgen... betreffende het slachtoffer... Uh, ...mevrouw Leblanc... Mm -hmm. ...informatie welke eventueel... ...het gerechterlijk onderzoek zou kunnen bevorderen. Eh, kapitein, commandant... ...welge. Uh, uh, Indien mm -hmm. u hiermee bedoelt... ...of ik iemand zou kunnen... Uh, ...verdenken... ...die enigerlei motief... ...zou kunnen gehad hebben... ...om mevrouw... Uh, ...Leblanc van het leven te beroven, ...zoals helaas gebeurd is dan moet ik tot mijn spijt negatief antwoorden. Ik ben op de hoogte van uw gerechtelijke opdracht... en weet wat mijn plicht is. Ik sta volledig ter uw beschikking. Uh, hebt u soms op woensdagavond... de laatste keer dat u mevrouw Leblanc hebt gezien... iets bijzonders gemerkt, generaal? Wat bedoelt u? Uh, Wel, uh, uh, bijvoorbeeld, was ze anders dan gewoonlijk? Nou, er is mij niks opgevallen. Uh, heeft zij andere vrienden dan u en het echtpaard kind? Onze wederzijdse relaties beperkten zich tot een britsavond elke woensdag. Mijn excuses voor de lastige vraag. Nou, blijf nog even zitten, Velge. Hoe staat het met uw positie in het koor, kapitein-commandant? U luisterde naar deel 1 van de ...en een BSD-radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards in een bewerking en regie van Michel de Sutter. Met Ronnie Waterschoot in de hoofdrol en verder de stemmen van Wart Ravet, Walter Cornelis, Bob de Moor, Oswald Verzijp, André Roels en Roger de Wilde. Dit was een productie van de Belgische Radio en Televisie.